Schik op de Aadbaan nog 12, Den Haag richting Utrecht. Even kilometer tussen knopen de file tussen de oude Nieuwegein en de Rijnen knoop op Dimaarse. Net dus, 6 kilometer. Dan op de dit. A12. A -12, Aad Den Haag richting Utrecht. 12 Utrecht richting tussen Den Haag. Knoop de oude Rijnne Knoop. Op het net tussen 6 kilometer. zijn zoet Romer. A12 en 5 keer Utrecht richting Den Haag. A3 tussen de zevenhelden Rotterdam richting. zijn zoet in Den Haag Romer en tussen kilometer. Zuiden knop Op het Iperburg A3 6 kilometer. 10 dan nog meter richting. Op Den Haag a 5 tussen 10 euro per tijd te knoot richting op het ripper Rotterdam. Tussen pleat staat ook 6 km te knoop meter beterfaam en 5 op de a 15 uur ook 5 km op richting de meter de Rotterdam, ten slotte op de A20. E dus dus en ook vliet van Noord op het faam richting Gapplijn, Gouda. 5. tussen ook 5 km Noord, de meter Rotterdam op het centrum. A20 op zoek van tot Noord richting zover in Gouda. De verkeersinformatie dus formatie, de Schiedam en Noord en Rotterdam centrum. Tot zover de verkeersinformatie.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 Mr. Goldfinger of death from Mr. Dank yeah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 ZANG maar. say.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 7 uur. Het is Renate Evers met het NOS-journaal. Minister Kamp van Sociale Zaken wil niets zeggen over de meningsverschillen binnen de vakcentrale FNV. Dat is een interne zaak van de FNV, zegt hij. Maar hij wil ook niet te lang wachten met doorpraten over het pensioenakkoord dat er nu al bijna een jaar ligt. Het wordt tijd voor vervolgstappen, zegt Kamp. Hij noemde geen deadline. De FNV sprak tien uur lang tot diep in de nacht over de interne ruzie over het pensioenstelsel. De grootste van de 19 bonden, FNV-bondgenoten, is het niet eens met het principeakkoord... dat onder leiding van FNV-voorzitter Jongerius is gesloten met de werkgevers en het kabinet. Op 23 mei praten de FNV-bonden verder. Gemeenten gebruiken kledingcontainers als melkkoe. Dat melden de drie grootste inzamelaars van oude kleding. Het Leger des Hels, Kizi en Humana. Volgens hen loopt de prijs op doordat gemeenten via een aanbesteding bepalen wie de kleding mag inzamelen. Het Leger des Hels betaalt nu al 1,1 miljoen euro per jaar aan gemeenten. Waar het geld blijft is niet altijd duidelijk. Sommige gemeenten sluizen het geld door naar goede doelen. Bij anderen komt het in de gemeentekast terecht. Wielrenner Wouter Weiland was gisteren op slagdood bij zijn val in de Ronde van Italië. Dat heeft de patoloog bekendgemaakt die de autopsie heeft uitgevoerd op de Belgische renner. De 26-jarige Weiland heeft volgens de patoloog niet geleden. In een afdaling raakte Wouter Weiland in volle snelheid met een trapper een muur naast de weg. Hij ging hard onderuit en liep een fatale hersenbeschadiging op. Feyenoord-doelman Rob van Dijk stopt aan het eind van dit seizoen met betaald voetbal. Hij is met 42 jaar de oudste voetballer in de eredivisie. Feyenoord geeft hem geen nieuw contract. Van Dijk begon zijn loopbaan in het betaald voetbal in 1992, ook bij Feyenoord. Het weer vanavond en vannacht nog kans op een enkele bui en er kunnen mistbanken ontstaan. Minima rond 8 graden. Morgen veel zon, middagtemperatuur dan tussen 17 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit Erwin Dag is arts Erwin de van de arts van de NWB. A. NWB. Vier is, lang, is langer dan drie kilometer in de rand Dan Drie kilometer de meter in de rand Dat op dit moment. zijn op de A, de A 12 De 12 Den richting Den Haag richting Utrecht. Utrecht tussen de tussen Den Haag Maalivelt Mali, de knoop. in het Prins Claus Prins Clausplein was plein kilometer kilometer meter. A12, A12, Den Haag, Den Haag richting Utrecht, richting Utrecht, drie kilometer, drie, kilometer tussen, kilometer tussen Zevenhuizen, Zeven zijn, en Rewehuizen en Rijk, de Reewijk, de Rijst.